1 Peters met het NOS Het lijkt erop dat de conservatieven en Labour in Groot-Brittannië... bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren zijn afgestraft... voor de chaos rond de brexit. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de conservatieve partij van premier May... staat voorlopig op een verlies van meer dan 200 raadszetels. Labour, van oppositieleider Corbyn, levert meer dan 50 zetels in. De Liberal Democrats, de oppositiepartij die in de EU wil blijven... en daarvoor flink campagne heeft gevoerd... heeft het juist goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. 1900 conducteurs van de NS krijgen volgende week een smartwatch... zodat treinen beter op tijd rijden. 42 seconden voor vertrek trilt het horloge... en daardoor weet de conducteur dat hij kan beginnen met de vertrekprocedure. NS zegt dat elke seconde op het spoor telt... en dat de conducteurs nu op de seconde nauwkeurig kunnen fluiten. Het horloge is twee jaar lang getest. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM... heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een verlies geleden... van 320 miljoen euro. 50 miljoen euro meer dan een jaar geleden... Europese luchtvaartmaatschappijen hebben het zwaar, onder meer door de gestegen brandstofprijzen. En verder kampt de luchtvaart met overcapaciteit en daarom stunt de maatschappijen met de prijzen om klanten te lokken. Een ticket levert er daarom te weinig op. De filmwereld heeft verdrietig gereageerd op de dood van Peter Mayhew, die Chewbacca speelde in Star Wars. Volgens zijn collega en vriend Harrison Ford was hij een aardige en nobele man voort zegt dat Mayhew's vertolking van Chewbacca... een van de redenen is dat Star Wars zo populair is geworden. Peter Mayhew had gezondheidsproblemen. Hij is 74 jaar geworden. Het weer. Wisselend bewolkt en plaatselijk een enkele bij. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. En er waait een matige noordwestenwind. Ook morgen en zondag wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er is wat vertraging op de N9 van Den Helder naar Alkmaar bij Bergen 3 kilometer. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij Industrieterrein Boekelaarmeer 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 You don't wanna go there mm -hmm. Mm -hmm. From falling, I lie awake at night, and I can hear you calling. What am I gonna to say when our friends ask about you? I guess I'll just pretend I'm there.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 van ZFM.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 in the bag or stock is a Fendi sports bras riding down Rodeo in my Maserati sports car. God www.zfmzandvoort.nl Do it.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 Dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde hey, De tekst loont op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden sterf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dus dat de ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een, al een tijdje En we moeten doen dus voor de, de laatste keer het spijt. spijt. Het. En jij beleeft het. Try